Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. En, uh, goedemiddag, daar zijn we weer. Zit hier, joh. Ik zei, daar zijn we weer. Het is woensdag, het is vandaag 6 augustus 2014. Ja, time flies. Dit dit dit dit. Het is weer tijd voor ZFM Lunch vandaag, uh, deze woensdag. We hebben het? Programma Vijf dagen in de lucht. Gisteren een uh, sublieme aflevering uh, gedaan door uh, Rob Harms en Dolly. Uh, subliem hoor. Kan ik niet tegenop. Nou, met jou gaat alles goed. Dat is ook weer duidelijk. En, uh, Goed, dat was een beetje wat een maar voor de rest valt het wel mee. En uh... ja, we gaan vandaag weer de, uh, het recept van de week natuurlijk. Hè. Dat krijgt u en u krijgt natuurlijk het regionieus en de bioscoopagenda. Ja, ja, daar wordt keihard aan gewerkt op dit moment. En uh... nou ja, voor de rest gewoon veel lekkere muziek. Ja. Natuurlijk, ook de vinyljaren En uh, vandaag, uh, ja, ik heb nog geen berichtje opgezet over wat we gaan doen vandaag. Want dat weet ik niet. Nee, nee, dat weet ik niet. We hebben straks Bart van der Meer weer als gast. Zoals dus elke eerste woensdag van de maand. Ja, en wat die allemaal mee gaat nemen, dat weet ik echt niet hoor. Dus dat zien we wel. In ieder geval, het programma gaat wel door hoor. Dat u dus niet denkt van, oh, er stond geen Facebook-berichtje, het gaat niet door. ja Jawel, het gaat wel door. Ja, ik was een beetje laat met de tune, maar dat komt het de, de doorzagen van de week. Dat ging even wat, uh, wat minder. Hij had een nieuwe motorzagen gekocht, maar de kring wilde niet starten. Ja, en het zagen ging ook niet al te best, want het was een taaie week. Maar goed, uh, het is toch uiteindelijk gelukt. Dus zodoende kan het programma van start. Want ja, je kan niet zo'n programma van start te gaan zonder dat je de week doorgezaagd hebt. Natuurlijk. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Moet eerst gebeurd zijn, anders dan uh, loopt het protocol in de war. De nou, laten we dan maar beginnen met lekkere muziek. Ik weet niet eens wat de, wat de eerste plaat is. Lekker, hè? Lekker. Zo'n zo zo presentator. Weet niet eens wat zijn eerste plaat is. Nou ja. Tuurlijk wel. Dit is van Keith Richard. Ja. Solo album wat hij maakte in 2010. Het album heet Vintage Vino. En uh, het noemen we Take It So Hard. Een solo album wat de man naamde. Dit is Exo. John Major. Uh, nee, George Ezra. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Nee, dat, dat moet over. Zie je wel, een valse start vandaag, dat is helemaal niet goed. Dit moet over. Dit is een helemaal een hele verkeerde plaats joh, Johanse, Kom op nou. Uh, dit nummer, dat heet uh, Casio. Ja, en het is George Ezra. Zo, nou gaan we gaan wel goed hoor. Kom op. Casio's got a new plan, gotta get herself away. Change my ways Oh, maybe I'm wasting Maybe I'm chasing time Oh, come on, let's face it I'm only ever lost in mine Well, I got my tracing paper So that I could trace my clock And the bastard face kept changing And the hands, they wouldn't stop Well, I was ripping out the battery I received myself a shock And to adding soul to injury, I can still hear tick and And I try, I try, I try for heaven's sake Well I travel to Australia and I travel there by train This something might sound strange to hear but on the way I came today And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends I arrived only was lost again and this torture never ends Cast Ezra. En Cassio. Yeah. They don't try to call. It is Kovac. My love. My De geboortedag van uh, Andy Warhol. Die is uh, vandaag. Uh, in 1926 werd hij geboren. En wat heeft dat met de stoos te maken? Nou. Hij was de ontwerper van de legendarische LP-hoes van Sticky Fingers met die ritsluiting. Het ontwerp van Andy Warhol. Dus vandaar, Brown Sugar. Stones Sticky Fingers uit 1970. Ze oh, zijn echt op de goede toer, hè? Ja. Een geweldig album is dat nog steeds. En uh, ik draaide het eigenlijk ook omdat vandaag, dus, de geboortedag is van Andy Warhol. Die is geboren op 6 augustus 1926. En uh, dat is wel belangrijk, want dat was een popkunstenaar. Die man die heeft hele leuke dingen gemaakt. En prachtige dingen gemaakt ook. Uh, de deed ook veel samen met Lou Reed en zo. En dat soort mensen allemaal. En uh, hij is dus de ontwerper van, van die legendarische Goes met de rits. Die trouwens nergens meer te krijgen is. Want, want uh, ze hebben er nu een foto van gemaakt... En waarom? Omdat heel veel uh, platenzaken klaagden over die rits. Want hij beschadigde gewoon de andere platen die ook hetzelfde vak stonden. Dus toen hebben ze uh, later maar besloten om er een, een gewone foto van een spijkerbroek te maken. Met een dichte rits. Want dat was natuurlijk ook nog uh, een beetje aanstootgevend. Hè? Want als je dus uh, die rits opendeed van die LP Sticky Fingers, als je de originele versie nog hebt. Dan zag je dus een mannelijk kruis. Ja, En dat was natuurlijk in die tijd... Dat ging wel een beetje erg ver, vonden ze. Toch? Ja, zo was dat. Nou, oké. Okay. Ik denk dat als je de originele hoes nog hebt... dan moet je er zuinig op zijn. Want volgens mij is hij nergens meer te krijgen. En dat is zo jammer. Want het is zo'n zo mooi hoes. Dit is Ed Sheeran. Van het album X. En het heet Don't.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 Till her pies crossed again She told me I was never looking for a friend Maybe you could swing by my room around 10 Baby, bring the lemon and the bottle of gin We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should just said she's singing I love Don't love, when love my love heart. That heart is so cold All over my home I don't wanna know that, baby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 I'm singing I Don't With me. my Sheeran en dat noemen we dat heet Don't. Jawel. Zo heet het. En dit is uh, Extraordinary You. Natuurlijk alle mooie decennia van de popmuziek. En dit is gewoon lekker actueel. Extraordinary van uh, Clean Bandit. Zometeen meteen komt het regio nieuws eraan. En uh, natuurlijk het recept van de week. Dat krijgt u ook allemaal vandaag. Want dat hebben we naar woensdag verplaatst. Dat weet u. Dus dat komt ook allemaal vandaag. En... Uh... Ja, ZFM-antwoord en dit is Eric Clapton als een nieuwe album. They call me the breeze. Ja. Lekker. Hey. En The Home in the Breeze van zijn nieuwe album. voor Zandvoort en de regio. En dat is het uh, nieuwe album The Home in the Breeze een Appreciation of J.J. Gill. Hier is het nieuws met Angela de Koning. Op 22 augustus om 4 uur is er een feestelijke opening van een nieuwe tentoonstelling over de Historic Grand Prix in het Zandvoorts Museum. De opening wordt verricht door niemand minder dan Jan Lammers... en wethouder Gerard Kuipers. De nostalgische tentoonstelling gaat over het circuitpark Zandvoort. Dit omdat het dit jaar, 75 jaar geleden is... dat de eerste stratenrace hier plaatsvond. De expositie staat dan ook hoofdzakelijk in het teken... van deze tijdsperiode met historisch beeldmateriaal promotiemateriaal en verschillende zeldzame attributen. U bent van harte welkom om het glas te heffen op een mooie tentoonstelling... als voorafje van het spectaculaire Historic Grand Prix Weekend. Het onschuldig ogende Pieterman visje heeft alleen al in 2014... twaalf slachtoffers gemaakt in Zandvoort... Dat is opmerkelijk te noemen, want vorig jaar waren er geen meldingen binnengekomen bij de reddingsbrigade over het stekende zeedier. De visjes van ongeveer 10 centimeter verstoppen zich onder het zand in de branding, waar mensen er dus makkelijk op kunnen gaan staan. En uh, ja, dan steken de beestjes, heel simpel gezegd. De stekels zijn um, nogal giftig en uh, zijn bedoeld om vissen te verlammen. Uh, mensen hebben naar aanleiding daarvan vooral last van een zeurende uh, pijn in de voet en aanhoudende misselijkheid. Bioloog uh, Kees moeilijker noemt het toegenomen aantal meldingen begrijpelijk. Als er meer mensen de zee in gaan, uh, worden er meer door de pieteman geprikt. En dat gebeurt dus als het een warme zomer is met warm zeewater. Ergen jij al een tijd groen en geel aan de Zandvoortse boulevard? Vind je dat er wel een likje verf overheen kan... en mist de boulevard volgens jou nog wat gezellige bomen, bloemen en planten? Pak dan je kans en verkies Zandvoort tot padplaats... met de lelijke, lelijkste boulevard van Nederland. De verkiezing Bijlmer aan Zee is een initiatief van het programma... Altijd wat van de NCAV... Volgens het programma lijkt het soms of bezoekers in de Bijlmen terecht, terecht zijn gekomen. Er zijn acht genomineerde badplaatsen in totaal. En met maar liefst 60% van de stemmen staat Zandvoort met stip op nummer 1. Als je dat zo wil houden, zodat er iets uh, wordt opgeknapt... Ga dan naar de website van NCRV Altijd Wat. Bijl me aan zee en breng daar uw stem uit. <coughs> Pardon. Een gratis concert klinkt voor iedereen verleidelijk. Als de band die er uh, op gaat treden ook nog eens de moeite waard is... dan mag dat zeker gemeld worden. Kensington treedt op in de platenzaak Noordend in Haarlem-Noord. En dat is bij het winkelcentrum Marsmanplein. Uh, voor een heleboel van ons is een platenzaak iets wat nostalgische herinneringen oproept. Uh, waar je dus voor een paar centjes een cassettebandje of een uh, plaatje kon kopen. Dat is zo'n vinylschijfje, weet je wel. En uh, er zijn inderdaad nog plaatsen waar dat kan. En komende zaterdag speelt hier Kensington. Uh, en velen van ons kennen deze band misschien al. De band komt er hun derde album Rivals promoten. En uh, als je een onwijze fan bent, uh, dan uh, zaterdag om 12.30 uur naar Noordend end bij, uh, In winkelcentrum het Marslandplein. En na afloop is er een meet and greet met de mannen. Dus, voor fans, kom op. Om uh, 11 uur al voor de deur liggen, hè. Zaterdag 9 augustus 2014 organiseert Swingstation Janet's Finest. Een stranddansfeest voor 30ers, 40ers en 50ers bij Club Nautique. Jeff Goodhart draait een selectie van de beste nummers: Summer Dance, Dance Classics en en Housey Favorites. Geen disco dus. Ik ben blij dat ik 60er ben. <laughs> Hoef ik er niet heen? <laughs> oh ja, als je het leuk vindt. De uit je dak gaan muziek is mede geïnspireerd op de Spotify playlist van Swing Station gast uh, Jano. Al dus het concept voor deze avond en iedereen is daarbij van harte uitgenodigd. Het feest begint met een heerlijke barbecue om half zes en... Uh, om mee te doen aan de barbecue, graag vooraf reserveren. Om 7 uur gaat de DJ echt los en het feest duurt tot middernacht. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op www.swingstation.nl, bij het VVW Zandvoort en bij Beachclub Nautiek en bij de Primera winkels. Aan de kassa na half 8 kosten ze 12,50. Nieuw in Zandvoort, jazz met bekende binnen- en buitenlandse artiesten... in een sfeer van zon, zee en strand. Elk tweede weekend van de maand in Café Het Juttetje... het gezellige café-gedeelte van Strandpaviljoen Dalasa. En uh, gastheer Ton Ariezen heel u van harte welkom op zaterdag 9 augustus... en is verheugd dat het Mr. Boogie Woogie Trio... trio het optreden kon verzorgen. En dit trio bestaat uit... Erik-Jan Overbeek, piano en zang. Ab Hansen op basgitaar. En Martijn Klaver op drums. Voor, uh, uh, toch wel een reden om even lekker naar het strand te gaan. En als u wenst, eten tijdens of na de optredens... graag vooraf reserveren. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking uh, is inmiddels een uh, gesloten dek geworden. En vanmiddag valt er wat buien regen. Gemiddeld wordt uh, over de regio tussen de 3 en 7 mm verwacht. De wind uit het, zuiden, uit het zuiden is matig tot vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. En het wordt maximaal 23 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en er valt regen, regelmatig een bui, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur zakt daarbij naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt re toch regelmatig de zon, maar het komt ook tot buien met kans op onweer. De zuidwestelijke wind draait naar west tot noordwest en is zwak tot hooguitmatig. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 23 graden tot zover. Dat was het weer. Plattenzaak Noord-End ondercentrum Marsmanplein in Harlem uh, Noord Leuk hoor, het is een goede band hoor Je hebt ze gezien, bij hebben Fantastische band, Kensington dus Dat was een nieuwe single, All For Nothing Gisteren was het 48 jaar geleden Dat het legendarische Beatles album uh, Revolver uitkwam Een album dat vorig jaar zelfs nummer 1 stond In onze viniljaren top 20 Ja dat je dat even weet Dus uh, daarvan even een liedje George Harrison, Springford, Tax Man. Tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah. Take it all Cause I'm the tax man Yeah, I'm the tax man If you drive a car, I'll on. tax the street If you try, try to, to sit, I'll it. tax your seat If you get too cold, I'll on. tax the heat If you take a walk, Die strek van het uh, 1966, 5 augustus 1966 verscheen beatles album, um, Tax Man. de Beatles-album Taxman. Compositie was van uh, George Harrison en uh, de, het ging natuurlijk over de belastinginspecteur. Jawel, uh, mooi. Een album uh, dat door velen nog steeds wordt gezien als een van de hoogtepunten in de beatles carrière. vooral omdat het uh, eigenlijk een van de eerste albums was waar ze ook behoorlijk aan het uh, experimenteren waren. Uh, met, met totaal nieuwe dingen. Denk gewoon eens aan bijvoorbeeld de sitar. En, en denk ook eens aan uh, het, uh, het uh, toch wel heel extravagante Tomorrow Never Knows van uh, John Lennon. Nou, uh, prachtig album dus. En uh, gisteren was het dus, 5 augustus was het dus 48 jaar geleden dat, uh, dat dit album uitkwam. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Nou, dit is eventjes zo'n zomerhintje van op het ogenblik. Dus, eh, als je nog geen nu bent, nou, dan kan dat even. Gira, macho, salsa Sombrero, gato, negro Mojito, old Eigenlijk die titel niet. Salsa en tequila, dat zijn twee dingen die volgens mij niet samen gaan hoor. Ja, ik bedoel, kijk, dat zijn dingen die niet samen gaan. Ik bedoel, als je, als je, nou, als je nou gewoon te veel tequila drinkt. Hè? Als je gewoon te veel tequila op hebt. Nou, dan komt er van salsa dankzij niks meer terecht, hoor. Dan val je zo op je bek. Dat gaat allemaal niet goed. Dus uh, ik vind het een beetje een rare titel. Nou ja. En het eerste uur zit er weer op. We gaan naar het NOS-nieuws van 1 uh, uur. We meteen in de tweede uur. Krijgt u natuurlijk nog onze bioscoopagenda. En het recept van de week. Ja, ja. Ik ja, geloof allemaal, hè. Dat je dit allemaal nog even krijgt, hè. ja. Um, De Average White Man neemt u even mee naar het, uh, naar het uh, nieuws en het weer van 1 uur. Dus tot zo.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 De PHKBX werd in het laatste regeringsjaar van koningin Beatrix 15 keer ingezet. In het eerste jaar van koning Willem-Alexander 40 keer. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Premier Rutte en minister Dijsselbloem van Financiën vliegen geregeld met de KBX. Volgens het ministerie van Financiën is dat voordeliger dan commercieel vliegen. De Velsertunnel bij Ermuiden is erg onveilig. Dat staat in een geheim inspectierapport dat in handen is van regionale dagbladen. Volgens die kranten is er sprake van jarenlange verwaarlozing. De kans op ongelukken is groot. In het rapport staat dat tientallen systemen in de tunnel onder het Noordzeekanaal vervangen hadden moeten worden. Dat is niet gebeurd en daardoor werken ze niet meer of ze zijn onveilig. Inspecteurs probeerden bijvoorbeeld nooddeuren open te maken. Maar dat lukte alleen met veel geweld. Rijkswaterstaat zegt in de kranten dat de tunnel wel veilig is en dat het rapport maar een momentopname is. De Europese sonde Rosetta is na een reis van tien jaar aangekomen bij een komeet. De sonde van de Europese ruimteorganisatie ESA gaat onderzoeken of kometen water op aarde gebracht kunnen hebben. In november landt een verkenner op de komeet. En een vlucht van de VS naar Brussel heeft in Canada een noodlanding gemaakt wegens brand aan boord. De vlucht met een Boeing 777 van United Airlines was ongeveer twee uur onderweg toen de brand uitbrak. Stewardessen wisten met brandplussers het vuur uit te krijgen, toch besloten piloten landen. Op de dichtstbijzijnde luchthaven Halifax. Er waren 233 mensen aan boord, niemand raakte gewond. Het weer. In het noordoosten en oosten schijnt de zon. Verder bewolking. Vanuit het zuidwesten trekt regen naar het noorden. Het wordt van 20 graden in het zuiden tot 25 in het noorden. Dit was het NOS. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Fieden bij Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.